Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Een bioscoop in Eindhoven heeft een Indiaanse film geschrapt nadat medewerkers zijn lastiggevallen. Het gaat om de Cruella Story. Is Duniaco Allah, alleen Allah. Ja, die film uit India gaat over geradicaliseerde moslima's... en die draaiden al twee weken in de bios in Eindhoven. Maar de afgelopen dagen werden medewerkers benaderd en lastiggevallen via onder meer social media en telefoontjes naar de bioscoop. En dat werd volgens hen zelf steeds bedreigender. Ook bij sommige andere vertoningen in Europa was er verzet. Zo kwam er een groepje moslims een bios in Birmingham in Engeland binnen... om te eisen dat de film werd gestopt. Westerse landen vinden het niet oké okay dat Rusland kernwapens heeft verplaatst naar Belarus... De twee landen maakten daar twee maanden geleden afspraken over en de president van Belarus zegt dat het verplaatsen al begonnen is. Het is voor het eerst dat Rusland weer kernwapens buiten het eigen grondgebied neerzet sinds de Sovjet-Unie uiteenviel. Duitsland noemt het verplaatsen intimidatie en Amerikaanse oorlogsexperts noemen het een manier om Belarus nog meer te betrekken bij Rusland. En een schilderij met daarop rokende witte mannen moet blijven hangen op de universiteit Leiden. Dat zegt een speciale commissie die de Unie zelf had opgericht dat er ophef was ontstaan over het doek. Sommige medewerkers die vonden het niet inclusief genoeg en dus niet meer van deze tijd. Na alle kritiek werd het doek weggehaald en dat vond de maker niet oké. Okay. Heel erg. Ja, heel erg, maar ook onbegrijpelijk. Ja, en sommige studenten ook niet. Raar dat het is weggehaald. Er is niet zoveel mis met de schilderij zelf. Ja. En nou, allemaal uh, oudere witte mannen. Ja, op zich niks mis mee. Ze zaten in, in, uh, in het bestuursraad uh, van de universiteit. Het wordt bij de geschiedenis. Maar als het aan de commissie ligt, komt het schilderij juist veel meer in de picture te hangen. Maar dan wel met context erbij over wat er op het doek te zien is. Het weer, de rest van de avond blijft het droog. En er staat een prima weekendje voor de boeg. Morgen zon met een graad of 20. En zondag wordt het warmst, dan 18 graden in Groningen tot 24 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. in Zandvoort. Is zin in ZFM. Let nu zie het. Loosen up my emotions Just started up to shape, shape. 3, 4, 1, 2, 3, 4, nooo ésta ni te pone el humo me arrebata y me enfoco en tu pecho todo el mundo de programado siendo el parid y locao y ni de los platos es que estamos liquidados corre guardata traca y un guarembate para mandado porque andamos en vivo y tu coro está locos tan emute apagado y eso que no me buscado deja que mangle no esté que se en todos lados uno dos tres cuatro Un, dos tres cuatro Un, dos tres cuatro un, dos tres cuatro un, dos 3, 4, No, no es así. No, es 11, 11, eso, pa'lante, pa'lante. balante, balante, balante. pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. balante, balante, balante. Balante, pa'lante, pa'lante, 13, 13, 13, pa'lante, pa'lante, 13, 13, eso, pa'lante, pa'lante, 14, 14, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Para Mami pide lo que por yo lo gasto Te por un yo te le meto. Tu de un tempito pero nunca tuve A los de promoción a no te doy. Porque mi música va chiquito. Ahora me 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, boom, 2, 3, 4, nooo, noe, als i noe, boom, met hueso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, Balante, balante, come eso balante, balante, come tu eso balante, balante, come tu eso balante, balante, balante, balante, balante, balante, balante, balante, balante, balante, balante, balante, palante palante palante palante balante, palante palante palante balante, palante palante palante palante palante palante palante palante palante palante palante palante palante palante palante palante anything and everything you have done. and everything you have done.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 Right, <laughs> right. I'm not making a team, I'm not making a team, I'm not making a team, I'm not making a team, I'm not I should a face with thin, a stack face with thin, a stack I motherly thin, face with thin, a face a stack face He the heat R days for Tesco's partner, ex down. Test good partner, we're express yo. It's energy. Energy Energy. Energy. Energy. and Energy. Energy. Energy. and and and and and and and and and